Reputatiecoaching podcast aflevering 18. In de reputatiecoaching podcast heb ik tot en met vorige week altijd nieuws uit de wereld van CEO, reputatiemanagement en contentmarketing gebracht en dat blijf ik ook doen. Maar een paar weken geleden had ik al aangekondigd dat ik ook mensen zou gaan interviewen en vandaag is het dan zover. Zometeen hoor je het eerste interview dat ik als reputatiecoach heb afgenomen van een bijzondere gast. Maar ik begin zo eerst met wat actueel nieuws en bruikbare tips uit de diverse bronnen op internet. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Voordat ik met het nieuws van de afgelopen week begin. Heb je inmiddels al foto's gemaakt van je bedrijfslocatie? Deze voorzien van Geotex en de foto's online gezet op Flickr, Panoramio en andere sites? Hm. Waarom niet? Niet gelukt? Neem gerust contact op mocht er iets niet duidelijk zijn in de instructievideo's, de berichten, etc. Het eerste nieuws vandaag is over Google. Daar heb ik maar liefst drie nieuwtjes over. En nog net voor ik overga op het eerste interview in de geschiedenis van de podcast heb ik tips en instructies voor je voor het kiezen van een SEO-vriendelijke URL-structuur voor je website. Dat is een hele mond vol en als je nog geen idee hebt wat dat betekent, dat leg ik dat straks wel uit. Steeds vaker hoor je dat sites worden gehackt. Als het niet de webmaster zelf is, dan is het vaak wel Google die dit als eerste partij doorheeft. Dat komt natuurlijk ook doordat Google een extreem grote database heeft van alle content op internet, waardoor ze ook snel bepaalde afwijkingen kunnen constateren. Een goede twee weken geleden verschenen op het Google Webmaster Central blog een bericht dat Google een aparte website had ingericht met informatie voor gehackte sites. Deze kun je vinden op webmasters hackt. Deze exacte URL kun je vinden in de show notes van deze podcast. Google meldt terecht als afsluiting van het blogbericht dat ze hopen dat ze je daar nooit zullen zien. In de show notes heb ik ook een intro video van Google hierover opgenomen. In deze intro video wordt verteld dat Google jou kan waarschuwen als ze constateren dat je site is gehackt en hoe ze je kunnen helpen. Maar daarvoor moet je toch echt je site aanmelden in Google Webmaster Tools. Reden te meer om dat nu toch eens echt te doen als je dat nog niet hebt gedaan. Er kwam er vorige week een bericht van Google dat de panda zich terugtrekt in de bamboebossen. In andere woorden, Google zal in het vervolg geen aankondigingen meer doen over eventuele panda-updates die mogelijk website-eigenaren weer in de stress kunnen helpen en dergelijke. Het wordt een stuk eenvoudiger. Google brengt wijzigingen aan in hun software en die hebben gewoon een bepaald resultaat. De ene keer kan je site hoger scoren en de andere keer iets lager. Dit past ook veel beter bij de visie dat je daarom niet zou moeten bekommeren en dat je veel beter je tijd en energie kunt spenderen aan het creëren van goede, unieke en waardevolle content voor je lezers of luisteraars. Dit is tenslotte de essentie van content marketing. Het begint met goede content voor je lezers, niet voor de zoekmachines. Hmm, is de digitale panda zelfs nog sneller uitgestorven dan de echte panda die in het wild leeft? En sinds vorige week is het niet meer toegestaan om op Google AdWords je telefoonnummer te vermelden. Voorheen kon dit en werd het wel toegestaan... maar ik denk dat Google heeft ingezien dat het een negatief effect heeft op hun inkomsten. Want... Als mensen al een telefoonnummer zien staan in een advertentie, is de kans dat ze meteen gaan bellen toch echt groter dan dat ze doorklikken. Het komende stukje gaat merendeels over WordPress, maar in essentie geldt het voor elke website. Het gaat over SEO-vriendelijke URL's voor je website. Wat zijn SEO-vriendelijke URL's? De URL, dat is datgene wat er bovenin je browser staat, ofwel het webadres van de pagina waar je op bevindt. Voor het geval je het nog niet wist, URL staat voor Uniform Resource Locator. Wikipedia schrijft hierover. Een Uniform Resource Locator, afgekort URL, is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. Voorbeelden zijn het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven of een e-mailadres. In de naam is alle informatie opgenomen over de benodigde techniek om de betreffende gegevens te bereiken. Als je CMS, dat staat voor Content Management Systeem, gebruikt, dan worden vaak standaard lelijke uitziende en moeilijk te onthouden URL's gegenereerd. Zo zie je bijvoorbeeld vaak bij WordPress dat een pagina wordt aangeduid met www.mijnwebhoekje.nl slash is 1234. Dit geeft aan dat WordPress de pagina met ID 1234 moet tonen. Maar voor zoekmachines helpt dit niet echt. Natuurlijk kijken die ook wel naar de inhoud van de desbetreffende pagina... Maar als je ervoor zorgt dat je in de URL ook nog eens belangrijke trefwoorden opneemt die betrekking hebben op je pagina, dan maak je het voor de zoekmachines extra duidelijk waar die pagina over gaat en dus vergroot je daarmee de relevantie ten aanzien van het onderwerp. Dus is de kans dat de pagina hoger scoort in de zoekmachines groter. Als je dit wil veranderen in WordPress, dan log je in, ga je naar je dashboard en dan naar instellingen en vervolgens naar permalinks. Dan krijg je de afbeelding te zien die ik in de show notes heb opgenomen. Ik heb de instellingen voor de permalinks voor deze site niet standaard ingesteld, die de zoekmachine onvriendelijk is, maar ik heb zelf een aangepaste structuur gemaakt. Ik gebruik na de domeinnaam alleen maar de titel van het blogbericht als standaard URL. Die keuze heb ik zelf gemaakt, mede omdat ik weet dat ik geen twee berichten met exact dezelfde titel zal publiceren. Mocht dit alsnog wel het geval zijn, dan plaatst Wordpress er zelf trouwens een streepje 2 achter om misverstanden te voorkomen. Je kunt er ook voor kiezen om het jaar, de maand, de dag en bijvoorbeeld de categorie van je blogbericht erin op te nemen. Die keuze is aan jou. Op wordpress.com staat een pagina over de permalinks. De link daarvan staat in de show notes. Daar vind je alle mogelijke variabelen die je kunt gebruiken voor de permalinks op je site. Let op, het kan geen kwaad als je website tot op heden alleen maar de pagina's aanduiden met p is gevolgd door een nummer. Die urls blijven bestaan als je nieuwe permalinks invoert. Maar... Als je ooit al eens permalinks hebt ingesteld, dan moet je niet zonder meer wijzigingen hierin gaan doorvoeren. Dat kan een averechts effect hebben op de vindbaarheid van je site op internet en je ranking in de zoekmachines. Als je dat ooit van plan bent, neem dan contact met me op, zodat ik je specifiek advies kan geven toegespitst op jouw site en jouw instellingen. Dan het interview. Het heeft me even tijd gekost om alles op de rit te krijgen, zowel technisch als qua sprekers. Daar heb ik dat ook weer van geleerd. Het heeft me ook doen inzien dat het met al mijn werkzaamheden lastig is om elke week een gast te hebben die ik kan interviewen. Bovendien kan ik dan ook niet meer zoveel nieuws melden of kennis en ervaringen delen en dat zou ik ook jammer vinden. Dus ik heb besloten dat ik een mix ga brengen. De ene keer heb ik een uitzending met alleen nieuws en tips, terwijl ik in een andere uitzending een interview zal publiceren. De gast van vandaag is G. Bauma van Bauma Webteksten uit Oosterwolde in Friesland. Ik ben G. op figuurlijke wijze tegen het lijf gelopen toen ik zag dat ze me op Twitter ging volgen. Ik begroet zoveel mogelijk alle nieuwe volgers persoonlijk omdat ik niet houd van geautomatiseerde tweets. Het risico daarmee is dat je de controle verliest of mogelijk de verkeerde dingen zegt. En natuurlijk nam ik ook een kijkje op de website van G. Zij is gespecialiseerd in het schrijven van pakkende webteksten en het bewaken van de goede naam van bedrijven op internet. Ze doet dit laatste door het internet af te schuimen tot de verste uithoeken... om te zien wat er over haar opdrachtgevers wordt geschreven, zowel positief als negatief. Dit rapporteert ze vervolgens terug aan al haar klanten... G heeft ook een aantal e-books gepubliceerd over hoe je tegenwoordig moet zaken doen via de moderne social media en over online reputatiemanagement. Omdat onze aandachtsgebieden elkaar volgens mij heel mooi aanvullen en het me leuk leek om jullie als luisteraars hier meer over te laten horen, ben ik de dialoog met G aangegaan en heb ik haar vandaag voor een interview in de uitzending. G, al eerst bedankt dat je je medewerking wilt verlenen aan dit interview. Ik hoop dat ik je correct heb aangekondigd. Ongetwijfeld heb ik je tekort gedaan en zeker niet alles verteld over je bedrijfsactiviteiten. Daarom aan jou de vraag om jezelf voor de luisteraars uh, voor te stellen. Ga je gang. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, uh, Eduard, dat ik hier mag zijn. Uh, wat ik doe, ik help bedrijven met een goede naam op internet. Dat doe ik door een dagelijkse scan van alle online berichten over hun bedrijf, over mijn klanten. En zodra er maar ergens iets negatiefs verschijnt, waar dan ook, dan krijgen ze daar meteen bericht van. Ja, en waarom doe ik dat? Ja, particulieren met name, die kunnen overal hun, uh, hun ongenoegen uiten. En als je daar niet, uh, ja, niet op tijd bij bent, dan heeft het een sneeuwbaleffect. Ja, en met de moderne media heb je zomaar een slechte naam. Dus uh, dat doe ik. En uh, ja, maandelijks krijgen ze mooie rapportages waar ze weer verder mee kunnen. Ja, en ik begreep dat je ook teksten schrijft inderdaad voor, voor opdrachtgevers. Ja, klopt. Ik ben drieënhalf jaar geleden begonnen met het schrijven van webteksten. Um, toen uh, dan, ja, vanwege zoekmachine optimalisatie en derke, dat had ik toen wel door dat het heel uh, belangrijk was toen kwam we heel snel bij uh, social media teksten ja, en toen kwam vanzelf eigenlijk de vraag zeiden de klanten zei klant, van, maar wat moet ik nou schrijven want ik weet niet wat er over mij geschreven wordt hoe moet ik nou reageren nou ja en zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen en nu uh, zit ik voor nou, 80% monitoren en 20% te schrijven over 20, is het, Ja. En uh, ja, voor, om een goed stuk te schrijven voor een opdrachtgever, moet je volgens mij ook wel behoorlijk inlezen, of inleven in het bedrijf, de producten, diensten, cultuur enzovoort. Hoe gaat dat weer in zijn werk? Ben je er lang mee bezig om je daarin op voor te bereiden? Ja, wat is lang, hè? Ik heb altijd een interview met ze. Ik wil, wat gewoon heel belangrijk is, is van wat doe je voor bedrijf? Wat heb jij als dienst? Wat zijn jouw kernwaarden? En waarom moeten de klanten bij jou zijn? Aadjan van Erkel heeft er een heel mooi boek over geschreven. En die zegt ook, van, er zijn maar drie vragen die mensen stellen. Dat is van, wat is dit voor een website? Wat hebben ze hier? En uh, waarom moet ik hier zijn? Nou, dat zijn vooral de vragen die ik echt doorakker met, uh, met klanten. Ja. Dus, uh, er is het net een, een persik die je helemaal afbelt, uh, zeg maar, tot de kern overblijft, de pit. En die zet je op de website. Dus ik, ja, ik ga net zo lang door tot ik dat heb. En dan uh, maak ik daar een verhaal van. Ja, leuk. Nou, en ja, een... Volgens mij één artikel draagt niet echt vaak bij tot online bekendheid voor een bedrijf. Maar help je dan ook bedrijven met het opstellen van een volwaardige multichannel en multimedia content management strategie, of is dat iets wat je aan andere partijen overlaat? Ja, nee hoor, nee. Ik doe het echt. Ik help ze met managementrapportages, met een scan van wat er wordt gezegd, en daar kunnen ze verder hun eigen partijen mee zoeken. Want ik ben van mening dat je gewoon sterk bent als je een specialist hebt. En ik werk wel graag samen met andere specialisten. Maar ik wil me echt puur bezighouden met de communicatie op de website. En niet met een hele multichannel-strategie. Oké. Okay. Ja, en Het is dus eigenlijk online echt online reputatie-management wat je doet. Het is meer re reactief vaak uh, op basis van, van wat je tegenkomt. En dat is in principe natuurlijk best wel relatief nieuw in Nederland. Tenminste, ja, ik, ik ken nog niet zo gek veel bedrijven die het doen. Ik zit natuurlijk zelf ook een beetje in die hoek, maar dan net aan de proactieve kant. Maar um, heb je, kun je vertellen hoe en waar het is ontstaan... En, en, uh, ben jij pionier in Nederland? Ja. Waren andere bedrijven pioniers? Kun je daar iets meer over vertellen? Als je nou kijkt naar uh, tien jaar geleden, toen had je Web 1.0. Nou, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden. Toen was het gewoon heel duidelijk: hè? Uh, alles wat je op internet zette, was gewoon één. Uh, op een mail was het heel duidelijk: zender-ontvanger. Je wist precies wie het zou lezen. Toen kwam web 2.0 en toen ging die ontvangen terugpraten. Nou Daar werden we met z'n allen een beetje zenuwachtig van. Want ja, hè, mensen en klanten praten terug. Wat zeggen ze over ons? En, en, en, maar goed, je zit nog wel voor in de bus. Maar nu zit je in web 3.0. En dat betekent gewoon dat jij eigenlijk niet meer voor in de bus zit. Jij zit zeg maar in het midden. En om jou heen zijn allemaal mensen die met elkaar praten. Door elkaar heen. Iedereen praat met iedereen. En ja, nou dan kan er gewoon een enorm sneeuwbaleffect ontstaan. Kijk maar naar Haren bijvoorbeeld. Hè. De gemeente Haren, die had dus niet door wat er allemaal gezegd werd op internet. En dat is mega groot geworden met alle gevolgen die we kennen. Dus het is gewoon belangrijk om in ieder geval te weten wat wordt er over mij gezegd. Daar begint het allemaal mee. En daarna dat zo te sturen dat jij er nog enigszins grip op hebt. En dat je jouw imago, jouw, jouw reputatie in ieder geval nog overeind blijft. 100% heb je het nooit in de hand, zeg ik altijd. Maar je kunt wel in ieder geval op de hoogte zijn. En zo goed mogelijk alles bewaken, zeg maar. Ja. Dat is een beetje waar het vandaan komt. Leuke nou, en, Leuke ja, of er veel zijn of weinig zijn. Nee, er zijn... Ja. Kijk, de grote partijen, die hebben allemaal uh, monitoring tools. Hè, de KLM's en de IRG's en zo. Maar wat ik zie is de kleinere partijen, die eigenlijk nog niet. Die, de, de, de, hè, ik heb klanten als waterschappen, gemeenten, theaters. Dat zijn gewoon kleinere partijen, die hebben niet een mega budget. En die zien het belang wel. Ik heb genoeg klanten. Ja, dat, dat is mooi. er nee, is nogal heel veel potentie. Ja, precies. Ik vond ook een leuke beeldspraak die van, van die bus. Dat je inmiddels in deze tijd midden in de bus zit. En dat er om je heen over je gepraat wordt. Dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. Ja. Uh, ja. Als ik dit zo hoor, het lijkt me best wel veel werk om al die uitlatingen van je opdrachtgevers allemaal in de gaten te houden. Want je, je noemt al zo even een heleboel opdrachtgevers die je hebt. Gebruik je daar een van de tooling voor? Zoals weet ik het RSS-fiets van Google News of Weblogs, Storyfy. En hoe kun je alle review sites bij Want er zijn zoveel ja. review sites. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk helemaal geautomatiseerd. Ik uh, ben in 2011, uh, heb ik besloten dat ik uh, echt online reputatiemanagement als core business wilde hebben. Dus toen ben ik uh, heel bewust allerlei tools naast elkaar gaan leggen. En toen zag ik ook dat er heel veel zijn. Maar wat ik als eis had, was het moet 100% betrouwbaar zijn. En het moet niet te veel ballast geven. Heel veel tools geven gewoon heel veel, te veel informatie. Dus inderdaad, ik heb een tool. Dan doe ik een uh, zoekprofiel, uh, vul ik daarvan in. En dan genereert het systeem precies die gegevens die, je nodig zijn, die je klanten nodig zijn in mijn optiek. Dus het is volume en bereik en, en uh, beïnvloeders, nou, noem maar op, een stuk of zes grafieken. En die krijgen ze dus maandelijks uh, voor ogen. Dus ik gebruik een tool die uh, alle social media kanalen, maar ook YouTube en Google Plus scant. Op basis van dat zoekprofiel, op bepaalde woorden. En dan heb ik het ook nog zo ingericht dat als er ergens maar een negatief bericht is, dan krijg ik het meteen op mijn telefoon. Oh? Uh, ja, dat is heel handig. Ja, ja, het is gewoon 24-7. <laughs> Slaap je wel? Kijk, als het midden in de nacht komt, dan uh, is het nog wat. Wel... Maar goed, uh, ik, ik, ik zie dat gewoon wel meteen. Dat gebeurt dan omdat het uh, systeem scant op woorden als uh, blokkeren en rechtszaak en nou, noem maar op. Dat is dus geautomatiseerd. Maar wat ik doe, is nog wel een handmatige check. Want een systeem is maar een systeem. Bijvoorbeeld een waterschap die was laatst bezig met het opruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het systeem zegt er meteen, bom, negatief. Bom, negatief. <lacht> Oeps. Maar, <lacht> maar ik ben een mens en ik kan zien dat het gaat om het opruimen van de bommen. Dus ik kan zo'n zo berichtje dan even omgooien tot positief. Zodat uh, als er echt een negatief bericht is, dan kan ik het meteen doorspelen naar de klant. En dan is het ook echt negatief, zeg maar. Dan kan de klant daar ook wat mee. Dus, lang verhaal. Ik heb een tool die genereert precies de gegevens die de die die klant nodig is in mijn optiek. Dus ja, het blijkt wel dat er dat toch echt wel een menselijke slag nog nodig is. Computers zijn nog niet intelligent genoeg dat ze dat helemaal voorwaardig zelf kunnen. Je moet echt een stukje laatste controle doen als mens. Absoluut, ja. absoluut. Nou, dat voorbeeld van die bommen, hè? Ja, precies. Dat was heel recentelijk. Je hebt ook woorden als uh, rechtszaak. Hè? Een systeem zegt dan meteen uh, baam negatief. Maar het kan ook zijn van de rechtszaak verliep uh, gunstig of zo. Dus ik, ik lees altijd even een paar regels erbij. En uh, een systeem die kan nooit de context herkennen, natuurlijk. Nee, het gaat toch om de context. En de die heeft be belang bij 100% betrouwbare berichtgeving, uiteraard. Dus dat is denk ik. Uh, mijn plus richting, uh, richting mijn klanten. Ja, uh, Waarom doen veel bedrijven zelf niet hun online reputatiemanagement en besteden ze het liever uit? Kost het ze misschien verhoudingsgewijs te veel om daar iemand voor aan te nemen? Of om, om, ja, omdat er geen fulltime job is? Of omdat ze gebrek hebben aan kennis en ervaring? Omdat ze niet weten waar, of hoe ze moeten zoeken en vinden? En, en schakelen ze je daarom in? Ja, want je zei al, grote bedrijven doen het wel zelf. Maar zoals wat je al zei, waterschappen bijvoorbeeld, ja, die, die besteden het dan toch uit aan jou? Klopt. Nou, het is wel enorm specialisme natuurlijk. Nou, wat ik zie is, er zijn verschillende dingen. Ze hebben of uh, geen mannetje voor, of ze hebben er geen kennis van, of ze hebben er geen uh, geld voor. Maar ze zien wel het belang. En ze zeggen, wij willen zelf ook kunnen blijven reageren. Dus wij zijn op zoek naar iemand die ons dat voortraject uit handen kan nemen. Nou, en ik doe het dus voor een heleboel bedrijven, dus ik kan daar gewoon fulltime mee bezig zijn. En, en als zij daarmee bezig zijn, is het misschien te duur om daar iemand voor aan te nemen. Om het alleen over hun gaat, zeg maar. Ja, of, of het gaat dan weer half inderdaad, misschien omdat ze dan inderdaad te weinig tijd ervoor hebben. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld ook een paar gemeentes en die zijn hier in de buurt bezig met het aanleggen van een nieuwe weg. Nou, er is heel veel over geschreven en er moesten heel veel bomen gekapt worden. En, en nou noem maar op, boeren die uitgekocht moesten worden, dat willen ze gewoon wel allemaal weten. Over alleen die weg, daar, hoeven, daar kunnen zij niet alleen een persoontje voor aannemen, zeg maar. Snap je? Dus, nou ja, daarvoor uh, zit ik ook voor hun bovenop. En dan kunnen ze ook, dat is ook iets van deze tijd, proactief reageren en dus werken aan hun beeldvorming. Als, je, he, als, als iemand uh, ziet, ik word positief behandeld of ik, ik, er wordt wat gedaan met mijn klacht, indirect werk je dan aan de beeldvorming van zo'n gemeente dat, ja. uh, dat die open staat, bereikbaar is zeker en als die burgers die, die praten dat weer door dus dat heeft ook weer een positieve bijdrage aan, naar andere burgers oh, denk, maar, ja, denk maar aan die beïnvloeders hè, die ik zei in web 3.0 ja. uh, je hebt ambassadeurs nodig en als jij dus goed reageert op klachten uh, dan kun je in mijn optiek van de grootste klager een grootste fan maken oh dat is leuk gezegd je zei zo net al dat, dat je opdrachtgevers zelf rea reageren op bepaalde dingen. Maar heb je bepaalde ja. service level agreements zeg maar, afgesproken met je opdrachtgevers over bijvoorbeeld... Uh, je maximale reactietijd en wat doe je nu precies als je een alarmerende uitlating over een opdrachtgever tegenkomt? En je zegt net al van ik, ik bekijk hem, ik interpreteer hem. Heb je dan bepaalde escalatieniveaus en is het altijd dat je opdrachtgever zelf in de sociale media reageert? Of doe jij dat ook wel eens uit naam van je opdrachtgever? Nee, dat is echt een fout denk ik die uh, gauw gemaakt wordt, maar die je nooit moet doen. Want ik als externe kan nooit in het DNA van een bedrijf kruipen. Ja, logisch. Ik vind, ik vind altijd, zij moeten reageren. Want zij weten de tone of voice. Zij kennen hun doelgroep. Zij weten de historie. Kijk, ik kan alleen signaleren en zeggen van... god, dit is hartstikke negatief. Hier moet je wat mee. Nou, wat heel vaak gebeurt is dat ze wel uh, advies vragen... Nou, dan zeg ik van, je kunt zus doen, je kan zo doen. Gaan we even kijken, wat was de historie? Nou, soms moet je iemand gewoon uitnodigen op kantoor, als het echt heel extreem is. Andere keer kan je het afdoen met een tweetje. Weer een keer moet je een blog schrijven, waar je jouw uh, punten in kwijt kunt. Dus, um, uh, dat hangt per situatie af. Ik heb niet een reactietijd afgesproken... Ik heb wel dat ik zeg van zodra er een calamiteit is, dat ik gewoon continu ermee bezig ga. En dan geldt ook mijn uurtarief. Dus het is gewoon een, andere, ja, een ander businessmodel. Ja, logisch. En, normaal hebben ze een abonnementsbasis bij mij. Maar dan bijvoorbeeld, nou, rioolzuivering Raalte. Was nog niet zo lang geleden, was er een ontploffing. Nou, er was heel veel stankoverlast. Nou, burgers gingen er natuurlijk gigantisch over klagen. Het waterschap moest hun, hun imago hoog houden. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze zijn er direct bovenop gaan zitten. Ze hebben alle minuut steeds zelf gereageerd. En nou, op een gegeven moment was het technische probleem ook opgelost. En je ziet nu dat ze een enorme positieve beeldvorming hebben gecreëerd. Juist omdat ze bereikbaar waren. Als er een calamiteit is, dan zit ik gewoon bovenop. Ja. En anders, ja, nou ja, ze krijgen in ieder geval dezelfde dag bericht. Het liefst dezelfde ochtend of dezelfde middag. Daar streef ik wel naar. Oké, okay. en ik, ik zag op je website dat je maandelijks een rapportage geeft aan je opdrachtgevers. Meld je ja. dan hoe vaak en uh, waar er over en is geschreven. Je zei al even iets over grafiekjes of over de algemene toonaard van de uitlatingen. Of, of ja. geen bericht is goed bericht, hoe, hoe moet ik dat zien? Er zijn uit mijn hoofd zes onderdelen, zes of zeven. Dat zijn in mijn optiek de belangrijkste dingen waar de klant het meest aan heeft. De eerste is volume, hoe vaak ja. ben ik genoemd. Tweede is, wat is het bereik? Dus je hebt uh, soms met twintig berichten kun je vijfduizend mensen bereiken. Mm -hmm. Een heel belangrijk gegeven. Dat zeg ik ook wel. het is veel goedkoper bijvoorbeeld dan een advertentie in de krant. Zeker, Want Je ja. gebruikt ja. veel meer mensen. Dus volume, bereik, platformen is ook een hele belangrijke. Waar zitten mijn klanten? Ja, waar moet ik zijn? De vierde is de beïnvloeders. Dus stel, er zijn heel veel negatieve berichten. Wie is daar verantwoordelijk voor? is ook een heel belangrijk item. Mm -hmm. Die mm -hmm. grafiek zit erin sentiment van positief negatief. Nou, dat is wat ik net vertelde. Hè? Elk bericht wat negatief is in ieder geval, dat check ik handmatig. Ja. Dus je krijgt een uh, x-aantal positieve en x-aantal negatieve. Dat is, wordt ook weer in de grafiekje genoemd. En op welke zoekwoorden, niet te vergeten. Dat is ook een hele belangrijke. Dan zit ik op zes grafieken. Welke onderwerpen hebben mensen... In, welke onder, in relatie tot welke onderwerpen hebben mensen mij genoemd? Dat is ook een hele belangrijke. Voor je website weer. He, want als je weet van, uh, de, ik word heel vaak genoemd in verband met bloemenkorzo, ik zeg maar wat, dan weet je dat je bijvoorbeeld op je website ook even een extra pagina moet aanmaken over een bloemenkorzo. Ja, omdat jouw logisch. naam in dat verband wordt genoemd. He, een klant van mij die zit op de Waddeneilanden, die hebben daar huisjes vruur. Toen hebben we gezien dat het woord Waddeneilanden ook heel vaak in verband met hun wordt genoemd. Dan zeg ik van, joh, ook om meer ver verkeer te genereren naar je website, maak even een pagina over de Waddeneilanden aan. Zo zie je dat het allemaal een beetje cross-selling is. Hè, alles heeft met alles te maken. Maar ik begin wel met het rapportje. En van daaruit kunnen klanten eindeloos veel informatie halen. Gewoon alle kanten op. Ja, interessant. En vind je dat bedrijven in Nederland over het algemeen voldoende werken aan hun online reputatie? Of waar zie je nog ruimte voor verbeteringen? Nou, je ziet natuurlijk dat... Uh, hè, ik heb vorig jaar een e-book geschreven. Twee e-books geschreven heb ik ook uh, grote bedrijven voor geïnterviewd. En onder andere internetproviders. Nou, je ziet van uh, UPC en Siggo, die kwamen natuurlijk uit een enorm dal. Hè? Dat weet je misschien zelf ook wel. Uh, UPC ja. had een 15 jaar geleden had echt een dramatisch imago. <laughs> dus van die, dat waren de pioniers op webcare gebied Die hebben echt heel bewust een community opgezet... waarmee ze dus uh, in gesprek wilden met hun klanten. Om ontdekken wat er leeft. Dus dat is uh, UPC... De internetproviders zie je gewoon met stip bovenaan. Ik, kort geleden, vorige week of zo, was er nog weer een uh, onderzoek. En toen kwam uh, Vodafone als, als de beste uit de bus. Ook in reactiesnelheid. Maar daarnaast zie ik dat heel veel andere bedrijven gewoon eigenlijk nog niks doen. Bijna niks. Nee. Kijk maar naar een... Wel dat ze zeggen, we houden Twitter in de gaten. Maar niet een YouTube en een Google Plus en een Facebook. Nou, noem maar op. Twitter, daar zijn wel aparte tools voor. Hè? Dan heb je Hootsuite en TweetDeck. De meesten kennen die nog wel. Dat doen ze dan ook wel. En ze denken dat ze daarmee alles ondervangen. Maar ja, vergeet niet dat YouTube een enorm zoekmachine is geworden. Ja, de enige grote ter wereld. Dus de tweede na Google. Ja. De, mensen zitten daar heel veel dingen uh, op te zoeken. Maar ook op te zetten over jou. Dus ik zeg altijd van probeer dat je al die kanalen toch in de gaten houdt. Want overal kan een vuurtje ontstaan. Nou, en daar is nog een hele wereld te winnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Daar zie ik ook inderdaad heel veel kansen nog voor bedrijven. Dus we, we hebben voorlopig nog een beetje werk. Ja, nou ja, de, de telecomproviders, dat zijn een hele mooie voorbeeld. Ja, en wat ook een hele mooie is, dat is KLM. Ik ja. weet niet of je die zelf ook een beetje volgt. Nou, die had een super actie kort geleden. Dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Uh, er was een man hier uit Friesland. Die had geschreven op internet van, goh, nou ga ik op huwelijksreis. Maar dan nou gaat de Elfstedentocht dan en dan uh, waarschijnlijk door. Nou kan ik niet, niet mee schaatsen. Nou... <laughs> Ja, nou en toen heeft KLM Nederland heeft dat opgepikt en die vond het zo op internet, die heeft, vond het zo'n leuk berichtje, die heeft uh, toen uh, die meneer uh, gebeld en gezegd van, uh, weet je, je krijgt een flexibel ticket van ons, je mag de Elfstedentocht uh, schaatsen, de, later bleek dus dat die Elfstedentocht niet doorging, maar nee. dat was in dat moment niet bekend. Ze zeiden, je mag, als uh, steden je krijgt een flexibel ticket van ons. Hartstikke mooi. Daar hebben ze een persbericht van gemaakt. Ja. Bovenaan ja. het persbericht hadden ze een uh, foto gemaakt van een schaats in een KLM uh, logootje erboven. Dus een KLM schaats. Op dat logootje hebben ze zo verschrikkelijk veel leuke reacties gehad. Toen hebben ze die schaats in het echt laten maken, laten oh. produceren. En die hebben ze vervolgens weer verloot onder hun fans op Facebook. Kijk. Nou. Ja. Ik vond het echt super. Fantastisch. Dan denk ik van, weet je, het is ook heel erg een kwestie van uh, creatief zijn. Het begint met monitoren. Wat speelde? er? Nou, mensen roepen van ik kan niet met de vlucht mee. Want, of ik, ik wil gewoon graag schaatsen. Nou, als je zo'n bericht hoort, dan moet het bij jou eigenlijk als, als marketingmanager allemaal belletjes gaan rinkelen. Hoe kan ik hier een leuke draai aan geven? En, en dan krijg je gewoon gratis PR als je daar leuk mee omgaat. KLM is echt een, een super voorbeeld voor heel veel mensen. Kijk maar eens op YouTube naar wat voor filmpjes ze gemaakt hebben. Super. Ja, ze staan inderdaad ook onbekend. En Zij begonnen natuurlijk ook heel erg met hun webcam toen in dat, uh, met die vulkaanuitbarsting in IJsland. Toen Klok. vliegtuigen niet uh, konden vliegen. Klok. Dat is ook een heel mooi voorbeeld geweest. Uh, door die aswolk daar in IJsland gingen passagiers natuurlijk allemaal twitteren naar huis. Van hé, hey, ik kan niet mee. En toen hebben mensen van KLM, die hebben de service gingen plat daardoor, de website... Ja. Toen hebben collega's van KLM spontaan gezegd... wij gaan die passagiers persoonlijk te woord staan via onze eigen social media. En die servicebereidheid die heeft wereldnieuws gebracht. Want KLM was daar gewoon ook een van de eersten van. Dat, dat, dat ze op die manier, hè, de service ging op plat. Dat de service en de website, het was gewoon een drama. Maar die mensen van KLM die zagen gewoon het belang van het uh, bedienen van die, van die passagiers... Dus ze hebben gewoon spontaan 24 7 daar uh, die mensen beantwoord. Ja, super. Ja, dat is mooi. Ik, ik, ik zie op je website een hele indrukwekkende lijst staan met allerlei uh, opdrachtgevers. Ik heb ze niet helemaal gecontroleerd qua locatie, maar voor zover ik kan zien... zijn ze voornamelijk gelokaliseerd in het noorden van het land. Is dat toeval? Of adverteer jij je diensten vooral in Drenthe, Groningen, Friesland? Sta je op beurzen? Wordt je website zo goed gevonden door mensen die op zoek zijn naar een online reputatiemanager? Heb ik wel eens benieuwd nou, daar? Ja. Nee, niet, helemaal niet bewust. Ik denk, waar je zit, daar is de mond-tot-mond -mond reclame. Ja. Ik, ik kom heel veel op netwerken. Ik ken heel veel mensen en die zeggen... Uh, ik, ik zeg dus ook altijd heel duidelijk... De klant voor mij is de, de bedrijf die de particulier als klant heeft. Dus dat scheidt al heel erg de business-to-business -to -business tot de business-to-consumer. Mm -hmm. En dan krijg ik heel vaak spontaan belletjes van mensen die zeggen... Goh, je moet eens bellen met uh, gemeente X. Want uh, nou ik ken die en die daar en uh, die zitten om jouw service te uh, verlegen. Kijk, dan heb je een en, goede en reputatie. Ja, nou ja, ik, had, ik, had, ik heb nog een voorbeeld nog. Ik had uh, toevallig een paar weken geleden dat ik uh, per ongeluk op mijn eigen Facebookpagina verschenen allemaal seksfilmpjes die ik zogenaamd leuk zou hebben gevonden. Oh oh. Dat was een spelletje. Ja, lekker is dat. En dan zit je dus in de... Damage control, oh oh. Ja, dus uh, ik dacht van hoe los ik dit nou op? En het was puur technisch en ik ben dus niet technisch. Maar toen uh, zei, heb ik dit geroepen van, hoe kan dit jongens, help mij. Want dit heb ik dus niet uh, geluk gevonden. <laughs> en toen zei iemand van, joh, je moet uh, dat en dat programma installeren. En uh, je moet uh, die en die instellingen meteen uh, uitzetten. En goed controleren welke apps jij uh, toegang hebt gegeven tot jouw Facebook. Want soms gaan dingen gewoon per ongeluk. Wat je gewoon niet ziet of wat gewoon per ongeluk gaat. Dus ik heb het meteen gedaan. En toen heb ik daar een discussie op Facebook over uh, ge uh, geopend. Zo van, uh, go, dankjewel, die je die tool helpt om dit soort ongewenste apps te krijgen op je site. En toen was er dus ook iemand die zei, is dit nou online reputatiemanagement? Ik zei, helemaal waar. Klopt als een bus. Ik weet wat, wat nodig is voor een goede reputatie. Ik ben niet technisch, maar ik zorg wel dat het eraf gaat bij mij. Hoe dan ook. Snap je zo'n filmpje? Ja. Dus uh, dat was wel heel aardig. En uh, het geeft wel weer aan dat je... Constant moet controleren hoe er over jou geschreven wordt. En in en de particulier die kan gewoon simpel zijn naam googlen, eens in zoveel tijd, of zijn bedrijfsnaam, ja, dan heb je al een beetje een beeld van sta ik er nog een beetje positief op. Nou, we lopen langzaam een beetje richting het einde van het interview. Zoals, je begrijpt, uh, zoals ik begrijp, ben je dus deels proactief bezig met reputaties van je opdrachtgevers. En uh, natuurlijk, merendeel wat je zegt, uh, zo'n 80% met het monitoren van de uitlatingen over je opdrachtgevers online. Wat me leuk lijkt voor de luisteraars, heb je nu, nu we zo'n beetje richting het einde gaan van het interview, nog één of twee tips voor de luisteraars waarmee zij hun voordeel kunnen doen als het gaat om, om reactief reputatiemanagement? Nou, in ieder geval bereikbaar zijn. En dat noemde ik net ook al eventjes. Dat is gewoon super belangrijk. En je reputatie hangt af van drie dingen. En dat is communicatie, gedrag en huisstijl. Zorg ervoor dat die in ieder geval in evenwicht zijn. Met andere woorden, doe wat je zegt en zeg wat je doet. Beloof Maak beloftes waar, zeg maar. Leer door te luisteren en uh, maak beloftes waar. Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Nou, okay, G, ontzettend bedankt voor het interview. Ik vond het heel leuk, en leerzaam om eens wat meer te horen... over de praktijk van het online reputatiemanagement. Ja, dan ja. is nu tenslotte het virtuele podium voor jou... om de luisteraars van de podcast en de lezer, lezers van het weblog te vertellen... waarom ze eventueel jou moeten inhuren, waar ze je kunnen vinden... en hoe ze met je in contact kunnen komen. Ik zeg, ga je gang. Oké, okay, hartstikke leuk. Mag ik nog één leuk beeldje? Ja, ja altijd leuk. Even uh, smeug. <laughs> ik heb uh, ook een zwembad uh, als uh, klant en die hadden een laatst uh, iemand die schreef op: morgen begint mijn taakstraf bij zwembad X. Oh. Nou, dat zijn dus dingen. Als je het woord taakstraf, dan denk je: jeetje, hier werken criminelen. Nou, dan gaan bij mij direct alle belletjes rinkelen. en denk aan die moeders met kindertjes die zwemles hebben en oh, dat misschien ja. criminelen rondlopen. Gewoon, even als anekdote, dat gebeurt gewoon. En he, lees het voor op je hoede. Ja. Ja, nou, wie ben ik? Waarom moet je bij mij zijn? Nou ja, uh, goede naam op internet. Essentieel in deze tijd. Ik kan dus precies die gegevens genereren die je nodig bent. Niet te veel, niet te weinig en 100% betrouwbaar. En acuut een berichtje doen als er iets negatiefs over jou geschreven wordt. Nou, meer informatie kun je vinden op www.bauma-webteksten.nl en heel binnenkort ook op www.bauma-webmonitoring.nl Die komt heel binnenkort ook uh, online. En ik heb een e book geschreven, ook te koop via mijn website, Online Reputatie Management. Het is een rotwoord, ik weet het. <laughs> maar het gaat om die goede naam nou op internet. En ik zou zeggen, wees er heel zuinig op, want het is uh, heel kwetsbaar. Geen bedankt. Nou, Eduard, hartstikke leuk voor het interview. Ik vond het superleuk om te doen. En uh, bedankt voor de kans en uh, heel veel succes met de uitwerking. Vond je deze podcast leuk? Laat het me dan weten. Je kunt een bericht achterlaten op onze Facebookpagina... op www.reputatiecoaching.nl/slash Facebook of op Google. De Google-Pagina kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl/slash G. Dat is G-P-L-U-S. Geef een like of een plus één op Google, waardoor je laat weten dat je de content op prijs stelt.